Michel Koenen met het NOS-journaal. Het topoverleg in Washington over Groenland... heeft de fundamentele meningsverschillen niet opgelost... zeggen Denemarken en Groenland. De landen noemen de sfeer constructief en openhartig. Aanleiding zijn de dreigementen van president Trump... dat hij Groenland wil inlijven. Volgens hem is dat nodig vanwege de nationale veiligheid. Ook na het overleg bleef Trump daarbij. We hebben Groenland nodig, zei hij tegen journalisten in het Witte Huis. Alle details over het overleg had Trump nog niet... In het topoverleg is afgesproken dat een werkgroep verder naar de kwestie gaat kijken. Vier bemanningsleden van het ISS zijn terug onderweg naar aarde. Ze hebben het ruimtestation enkele weken eerder verlaten dan de bedoeling was... omdat een van de astronauten een ernstige medische aandoening heeft. Wat precies, zegt de ruimtevaartorganisatie NASA niet. De toestand van de ruimtevader is wel stabiel. De verwachting is dat de capsule waarmee de vier terugkeren... ergens na acht uur weer terug is op aarde. Marokko heeft zich geplaatst voor de finale van de Afrika-cup. In de halve finale werd Nigeria na strafschoppen verslagen. Na 120 minuten stond het nog 0-0 in rabat. In de finale in eigen land neemt Marokko het op tegen Senegal. Dat versloeg door een doelpunt van sterspeler Sadio Mane, recordkampioen Egypte met 1-0. Zondag is de finale ook weer in rabat. En Ajax heeft AZ vernederd in de achtste finales van de KNVB-Beker. In Alkmaar werd het 6-0 voor de verliezend finalist van afgelopen seizoen. In Go Ahead Eagles, dat die eindstrijd won, was na strafschoppen Heracles Almelo de baas. Na twee verlengingen stond het nog 2-2. In Deventer was dat. En PSV won gemakkelijk met 4-1 bij FC Den Bosch. En ook Telstar bereikte de laatste 16. De ploeg uit Velzen-Zuid won met 3-1 bij Almere City. Het weer grotendeels bewolkt en lokaal wat regen. De temperatuur loopt komende nacht langzaam wat op. Morgen veel bewolking, op veel plaatsen wat regen. Dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Again, you'll see.